Een Amerikaan die een Alzheimer-patiënt heeft doodgeschoten... wordt niet vervolgd. Hij zegt dat hij uit zelfverdediging handelde. De 72-jarige Alzheimer-patiënt in de staat Georgia... was s'nachts aan de wandel gegaan. Bij het huis van een vrouw belde hij aan... en klopte die meerdere keren op de deur. Haar vriend kwam met een pistool naar buiten. Toen de oude man op hem afliep, schoot hij hem in zijn borst. Volgens het OM kan niet worden uitgesloten... dat het inderdaad zelfverdediging was. En daarom gaat de schutter vrij uit.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 ja, welkom of welkom terug bij Woord. Het is even na vijven. En voor het nieuws van vijf uur hoorde je uh, Gerrit Dekzeil, uh, berucht inbreker. Uh, een liedje geschreven door Wim T. Schippers met muziek van Kloes van Mechelen. Ik ben Gerrit. Uh, en Gerrit Dekzeil heette eigenlijk Korti Brak. Forti, een rare naam. Maar goed, um, dit, uh, deze, deze editie van Woord staat bol van recalcitrante mensen. Mensen die, um, die, die eigenlijk uh, te ver gaan. Die uh, zich niet aan de regels houden. Zo was ook uh, Robert Jasper Grootveld. Een tijd lang was hij het middelpunt van de Provo-beweging in de jaren zestig. Het was Grootveld die voorging in de happenings bij het Lievertje. Het standbeeldje dat kort daarvoor door een sigarettenfabrikant aan de stad was geschonken. De stad Amsterdam bedoel ik dan. Uh, hij wist met succes het lievertje te promoten tot het symbool van de consumptiemaatschappij. Elke zaterdagavond leidde de zeer clownesk uitgedoste anti-rookmagier, zoals Grootveld zich toen noemde. Hij uh, rookte trouwens zelf uh, naar harte lust en hij blode en hij uh, soop zich ook behoorlijk uh, te pletter. En, uh, ja, hij danste daar een rituele dans tegen de makende middenstand en het kleinburgerlijke klootjesvolk. In 1990, ver na al die happenings, zocht de VPRO hem op. Luister eens naar een kort fragmentje daarvan. Ik denk me van jongs en van telkens bewust geweest. Ook al leed ik zo verschrikkelijk of was het wel zo erg. Toch, het is niet echt, het is niet echt, het is maar beeld. Ik zie het, ik geloof erin, maar het is niet echt. Was, was het? het is theater. Ja, was het. Leven is theater. Dat, uh, ik heb dit... Uh, jaren dat ik opgroeide... toch verschillende... zekere werkelijkheden... bewust geweest. Maar bijvoorbeeld bewust geweest... dat was het beeld wat na de oorlog gebouwd werd. We zijn Indië kwijt. Uh -huh. Nederland... is een koud... kut... kikker... landje. Er is hier geen toekomst. Want het is uh, een koud... kut... Kikkerlandje eh, met veel te veel inwoners. Bovendien, beneden de grote rivieren, daar woont het volk van de monen. En die maken maar liefst twaalf koters. En ook allemaal in het koudkoppen Kalera landje, waar het altijd regent. Dus, uh, Dit land de... heeft geen toekomst. Uh -huh. Dat was wat we ons uh, wijs maakten als zijnde de werkelijkheid. Ja, recalcitrant of niet? Ik dacht dat wel. Uh, je hoorde een heel kort fragment uit een tweeluik... over de provo, de ultieme provo Robert Jasper Grootveld. En dat werd uh, gemaakt, dat tweeluik, in 1990... voor het VPRO-programma Het Nut van het Algemeen. En als je dat verhaal van Robert Jasper Grootveld... in zijn geheel wilt horen, ga dan vooral naar de prachtige site woord.nl. Maar nu nog even niet, want we gaan eerst even naar het pand van de Belastingdienst in Den Haag. Word. Ja, het is wel een beetje vreemd misschien, uh, uh, paradox... in een gebouw van de Belastingdienst tegen de regels gaan zitten schoppen. Maar in Den Haag gebeurde precies dat. Het verlaten gebouw van de Rijksbelastingdienst aan het buitenom... werd in 1980 gekraakt en dat werd omgetoverd tot een woon-werkcomplex. Verslaggever Ernst Liesauer was nieuwsgierig... en in 1994 liet hij zich rondleiden door dat complex... En dat deed hij door een bewoner, Joris Wijsmuller, te interviewen. Hij zag daar een alternatief dorp. Met winkels, met ateliers, een restaurant, een bioscoop. En hij maakte erover een documentaire voor Karoos Roos Damocles. Uh, dit is de Blauwe Aanslag. Het is het voormalige belastingkantoor in Den Haag. En het is een uh, zeer uh, monumentaal pand, zeer statig. Het is een enorm complex waar ruim 50 mensen hier een woning vinden. En daarnaast zijn er een heleboel werkruimtes. Het is heel groot. Het is verschrikkelijk groot. Toch? Ja, het... het is een halve straat en een enorme diepte. Ja je, je, je, ja, je ziet nog heel weinig ervan. Want hierachter ligt nog een uh, grote binnentuin. En uh, aan die kant zijn nog twee huisjes op de binnenterrein. Maar het, het, is, het is gewoon een enorm complex. Ja, heel groot. Laten we naar binnen gaan trouwens. Ja, dat, is ja, dat hangt toch wel een mooi pandoek. Dat wou ik nog even vertellen natuurlijk. Wat is dat? Oh ja, op dit moment wordt dit pand dus bedreigd door uh, de gemeente. De gemeente wil de weg hiervoor willen ze verbreden. Uh, wij hebben gezegd dat dat prima kan. We hebben daarvoor een variant uh, ontwikkeld. En de gemeente wil toch uh, kiezen voor een variant van het sloop. En wij gaan dus gewoon duidelijk maken dat dat voorkomen onzin is. En dat wij wat dat betreft ook niet van plan zijn om daar zomaar aan mee te werken. En dat we ook niet zomaar gaan vertrekken. Wij zijn de bewoners. Wij zijn de bewoners, we hebben een serieus alternatief en daar moet uh, wel respect voor zijn. En er moet rekening mee worden gehouden. En uh, op basis van argumenten uh, moet er gepraat worden en niet op basis van onwil, zoals de gemeente op dit moment de toonspreidt. Ja, die willen natuurlijk gewoon die weg breder hebben, want de rest daarachter, dat is allemaal uh, vernieuwd, hè? Dat is stadvernieuwing of zoiets. Ik zie allemaal ja, nieuwe panden. Dit, dit moet de statige entree van de binnenstad worden. Uh, deze weg is dan een rondweg rond de binnenstad. En uh, dat moet dan qua allure en prestige aansluiten op wat daar gebeurt. Het, uh, het cynische eraan is dat de architect die dat heeft ontwikkeld... rekening heeft gehouden met dit gebouw. Dit oh. past precies in zijn plan, dus ik snap niet waar de gemeente het eigenlijk nog over heeft. Nou, Die wil gewoon vijftig lastige krakers kwijt. Ik denk dat dat er meer achter zit. En, maar ja, wat wij dus stellen, waar een wil is, komt geen weg. Juist. Wij blijven gewoon. <laughs> nou, laten we maar naar binnen gaan zolang het nog kan dan. Maar ja, dat is toch een, een, een kwestie van een uh, hele lange adem, hè, denk ik. Is er een deur? Ja, een plastic deur Dat zijn uh, koperen deuren. Is dat koper? Dit is koper. Dat zijn, ja, natuurlijk niet helemaal. Er zit ook heel veel staal in, maar dit zijn... Uh... Nee, je komt er niet doorheen, in elk geval. Een balk van een kilo of twintig. Zo, die zit dicht. Water en brood. Dit is dus de voormalige... Entree van uh, het belastingkantoor. Nou, dat is wel uh, heel is wat anders geworden. Turnen tot een uh, eetcafé, water en brood. Uh, dit is een van de openbare plekken hier in huis. Je Kan hier gewoon woensdag tot en met zondag kan je komen eten of komen drinken. Soms zijn hier manifestaties of activiteiten. bands. Bijvoorbeeld hier naar beneden is onze ja. concertruimte. Oh jee. En maar meteen een hele grote zware kelder is dit, hè? Waarschijnlijk ja, inderdaad. Te het is ook een van de eerste gebouwen die, uh, die in, uh, met beton is uh, gebouwd in de jaren dertig. Dat deden ze toen. Toen wisten ze nog niet precies wat je er allemaal mee kon. Dus dat gebeurde op een hele degelijke forse manier. Is een uh, housekelder? Nou, er is hier wel eens een huisfeestje geweest, ja. Maar er gebeurt hier wel meer dan één huis. Af en toe zijn er concerten. Soms wordt het gebruikt voor uh, oefenruimte. Op dit moment wordt het voorbereid om uh, diensten te gaan doen voor morgen. Morgen is een grote landelijke manifestatie hier in Den Haag. Op een gegeven moment doet het hele publiek zich ook uh, hier in dit pand aan... En als het heel druk is, dan is dit een uitvalsbasis qua ruimte. In principe is alles boven, maar is het heel druk en regent het hard... dan kunnen mensen hier beneden ook komen gaan eten... en gebeuren hier ook een aantal activiteiten. Maar dat zijn ze nu dus aan het voorbereiden. Vooral lawaaiige activiteiten dus. Wat zeg je? Vooral lawaaiige activiteiten. Nee nee, nee, nee, nee, want de nadruk ligt al op de activiteiten boven. Dat zijn een aantal ako akoestische acts. Bovendien is in de kraak bij Jos in de filmzaal... zijn ook twee video's te zien over de blauwe aanslag. Dus als we hier een, uh, een noisy band zullen neerzetten, dan zal je boven niks meer horen. Dus dat is niet de bedoeling. Maar er zijn gigantische ruimtes. Waar moeten we nu naartoe? Want het is hier wel heel uh, groot hè? Ik denk dat we even dezelfde weg terug moeten lopen. Oh, dan doen we dat toch? Dat, uh, er zijn hier vele wegen te lopen. Ja, het is een dolhof. Ik denk dat je hier inderdaad gelijk verdwaald bent als je zo naar binnen stapt. dit is dit een heel grote keuken? Oh, dit is de keuken die hoort bij het eetcafé. Oh, uh, die kaai, hebben we ook ja. zelf gebouwd. Hier oh. gaat morgen voor 150 mensen gekookt worden voor beide manifestatie. Hij nou, is er groot genoeg voor. Is ja, een, absoluut. een uh, flink restaurant wat je hiermee kan ja, uh, bedienen. je moet hier wel een beetje uh, uithoudingsvermogen hebben als je kok bent in deze keuken. Want... <laughs> er loopt toch wel een, ja. <laughs> een Mooie binnenplaats. We hebben een oudbouw en een nieuwbouw. En dit is de uitbouw waar we naartoe gaan. Ja, dit is een gebouw op de binnenplaats. Een van de twee gebouwen. De andere is het tuinhuis. Dat staat hiernaast. Je ziet het tuinhuis? Ja, dat staat hier rechts van dit gebouw. Oh, een flink tuinhuis. Ja. Met dit... een nieuw dak. Nou, dat hebben we zelf ooit gedaan. Ja. Maar dit is de uitbouw. Dit is een... Of de uitbouw, sorry. De uitbouw is een noodgebouw uit 1926. Gebouwd voor vijf jaar. Vijf maar... jaar te bestaan. Hij staat nog steeds en, wat mij betreft, is het nog het beste gebouwtje van het hele complex ook. Ja, het ziet er. Maar het is een, een heel groot gebouw. Wat is dat geweest dan? Nou, het is speciaal gebouwd voor de postcheck en gyrodienst. de Giro-dienst. De voorloper van de postbank. En die hadden hier uh, extra kantoorruimtes nodig, tijdelijk. Oh ja. Dus daar is het voor. Hé, hey, nog een bar. Nou, het is onze keuken. Oh. Want het loopt ook allemaal weer door met een corridor naar het. Dit is de loopbrug. De loopbrug is uh, de verbinding tussen de uitbouw en de uitbouw. Dus, dus het grote gedeelte van het complex. Het ziet er niet naar uit dat het heel lang goed blijft, die loopbrug. Of vergis ik me dan? Nou? Daar vergis jij in. Ik vind oh. afgeblowden muren en ramen heel mooi, maar ja, nee, het maar... lijkt inderdaad alsof het er niet zo goed uitziet. Maar dit is jouw. Uh, waar we nu zijn, is dit jou, jouw keuken? Dit is mijn keuken. Uh, dus niet alleen mijn keuken. Dit is de keuken van mijn woongroep. We wonen hier met z'n vijven. En we delen deze keuken samen. Ja. En uh, wij zijn nogal een chaotische woongroep. die voornamelijk uh, uh, elkaar tegenkomen wanneer we daar zin in hebben. Maar niet geregeld met elkaar eten, maar dat doen we af en toe dus wel. Ja. Jij hoort bij de woongroep? Ja, ik hoor ook uh, daarbij. Ja. Uh, dat is Magnus. Ja. hallo. <laughs> Magnus leest een Nederlandse krant, maar hij heeft een Noorse naam. Een no? Zweedse naam. Ik kom uit Zweden, maar ik, ik zit er al lang uh, 18 jaar. Hier in het pand? Uh, nee, in Nederland. Nee, het pand is veertien uh, jaar gekraakt, dus het zou niet eens kunnen. Oud oh, het, oh, het is niet. Waar, waar woon je, slaap je, eet je, weet ik niet. Nee. Beneden. Maar nou, dit is dus onze keuken. Daar woon ik, daar moet ik. Maar, ja, ja, ik zou, even, nou, loop maar mee. Laat maar me even, ja. even zien. Goeiedag. Nou, Wat is de dit? Dit is kamer. Dit is uh, de kamer die uh, de mooiste schoorsteen heeft van het hele huis. Ja, een kunstwerk. Helemaal kronkelige schoorsteen ja, met, en een oud kacheltje eronder. Met het idee om de hete lucht zo lang mogelijk door deze kamer te laten circuleren. Oh ja, van al die knopen in de afvoerpijp. Een drumstel. Magnus is een uh, geluidsfrik. Hij is uh, eigenlijk gitarist. Maar hij, houdt, uh, hij is gek op buizenversterkers en hij houdt van uh, prutsen eraan. En hij vindt alles op straat. En dat staat hier? Dit is een gedeelte van zijn opslag, ja. Van, kijk, hier is, dit hoort ook nog bij zijn kamer. Jezus. Het staat ook helemaal vol. Ja. Hij vindt uh, echt werkelijk de meest idiote dingen op straat. Af en toe dan benijd ik hem, want zo goed heb ik mijn ogen blijkbaar niet open. Nou ja, zelfs een drumstel en een piano. Dat en... heeft hij in de loop der jaren allemaal bij elkaar gesprokkeld. Niet te geloven. Ja. Een paar oude gitaar aan de muur. Ja. Maar heeft hier allemaal apparatuur, inderdaad. Oude radio's, buizentoestanden. Ja, dat plukt hij allemaal van de straat en dat repareert hij dan. Of hij uh, gebruikt de onderdelen van. Dus de helft doet het niet, maar. Gasmasker trouwens ook. Ja, als hij verf spuit. Oh, dacht met het, oog, met het oog op de eventuele toekomstige ontruiming. Nou, zou, echt... ook, zou ook handig zijn. Ja. Dit is echt een, uh, een, een werkhok. Ja. ja, altijd bezig. Wat, wat fascineert jou zo in. Uh, in uh, Apparatuur? Oh, dat weet ik niet. Eh, mooie geluiden. Buizentechnologie vind ik zeer interessant. Dat is een technologie die, dus. Oh, ik, ik zal even. Nogal. Ja. De grootste bijs? Van de wereld, ja. Dat kan je niet zien, maar. Ik zal me even pakken. Nee, ja, ja, het is een technologie die heel erg geperfectioneerd is, maar eh, daarna. Ja, de bedrijven hebben het laten vallen, want het is niet zo. Ja, valt niet zoveel geld uit te halen. En uh, het Andal is een beetje hand, is handwerk en uh, op het podium. Je maakt ook muziek zelfs. Ja, en en, en daar zo ben ik in contact gekomen met dat soort elektronica, want dat is dus veel beter voor muziekinstrumenten dan modernere digitale. Effectenprocessoren. En je kan hier lekker uh, muziek maken? Wat ja, ik, ja, ja, ik kan hier... Nou, we hebben, we, hebben, we hebben besloten dat om 11 uur moet het gewoon stil zijn, want er zijn ook kinderen die er wonen. Er wonen ook kinderen. Maar als, het voor, als, als ik het zou willen, kan ik inderdaad wel la, ma, lawaai maken. Overdag wel. Soms ga ik drummen overdag als ik thuis ben. Het <laughs> is de grootste bijt van de wereld, volgens Martens. Ja, ik weet Ik heb het gevonden. Volgens mij is die, die jaren... 50, 60 ergens. Het is van General Electric gemaakt en het is een half meter lang. Maar het is wel een. Hier aan de overkant dus. gevonden. Zoals al ge zei de jongen, die vindt dus echt werkelijk alles op straat. Ja. Loop jij langs de straat? Is, want het is inderdaad een krankzinnige buis. Ja. Dat is gewoon een. een acromegale radiobuis. <lacht> maar heb je dan geen, is dat niet een reclame-ding geweest? Nee, nee, nee. Die, die is, die is, ik heb de rest van de hele apparatuur ook meegenomen. Dat, dat, wat dit geweest is, een röntgenmachine of een laserstraler... of een ontvanger voor ufo's, of weet ik veel. Maar groot en ouderwets allemaal. Navigator in richting van een turtle-ship. Ja, zoiets. Maar ja, jij zwerft langs de straat en vindt die rommel. Ja, zwerft en zwerft. Ik ga wel inderdaad soms uh, bewust op zoek naar dingen. S'avonds, ja. Uh, met de tijd heb ik geleerd dat mensen alles weggooien. Zo, het is maar een vraag van geduld. Als je een beetje loopt te kijken naar dan... Je kan zelfs gaan winkelen. Je kan zeggen van vanavond wil ik een paar nieuwe schoenen. En dan is het maar te zoeken totdat je die nieuwe schoenen heeft gevonden. <laughs> Bij wijze van spreken. Dat kan, dat kan natuurlijk niet altijd, maar, maar soms wel. Maar het is goedkoop leven. Ja, eh, ja. Ik, ik, ik, ik zit er illegaal, dus ik mag niet uh, gaan werken. En ik, ik klus wel wat zwart af en toe, maar... maar... Ja, inderdaad, om de portemonnee een beetje op te vullen. Nou, je betaalt hier natuurlijk geen huur, dat scheelt. Wij we betalen wel huur. We, we, we? Hebben, we hebben een systeem dat we. iedereen betaalt 15% van zijn inkomen aan huur aan de kast. Dus als je veel geld hebt, dan betaal je meer. En als je weinig geld hebt, dan betaal je minder. Met een minimum van 50 gulden in de maand. Ik zelf betaal dus uh, 260 gulden. Ik heb uh, een part-time baan. En uh, dat gaat in een uh, gemeenschappelijke kast. En uit die kast betalen we dus water, elektriciteit... On onroerend goedbelasting en alle bouwkosten. Goeiedag, onroerend goedbelasting. Dat Aha. betalen wij. Ja, we zijn hele nette krakers. Hele nette nette nette nette... Ja, ik wil zeggen dat het is niet... Ik, ik loop niet op straat spullen te verzamelen... omdat het dan goedkoper leven wordt. Maar ik kan het gewoon niet aanzien... dat mensen al die dingen weggooien. Dat is het. Soms loop ik dingen mee te nemen... die echt geen cent waard is of wat nog. Maar ik kan het niet hebben dat, dat het voor de vuilniswagen ingaat... Het is een soort... We hebben hier ook uh, een Goffelberg en een Oud-Ijzerberg. En je ziet Magnus daar af en toe ook rondsnuffelen. En soms is hij helemaal verontwaardigd. Dat zijn medebewoners bij wie hij toch een hoger besef ja. uh, <laughs> verwacht... dat die dan toch soms hele goede spullen weggooien. Ja. Die moeten weer ja, die terug en dan worden ze weer. Die, die rooi is vol. Ik herinner me dat van het buitenland wel, hè? Ja, dat ah, is iets heel gewoons hoor. Wij in Nederland zijn van dit met onze spreiden. Nou, hier ben ik. Dit is mijn kamer. Zo, dat was geen kleintje. Nee, nee, ik heb dat niet klaar geloof ik. Nee, ik dacht het niet. Nee. Tenminste, uh, Volgens allerlei burgerlijke regels zou er we wel een verfje op de muur mogen, natuurlijk, maar... Oh ja, maar dat, uh, ik voel me hier wel thuis, hoor. Kist met schoenen. Ja, ik uh, heb wat met schoenen. Die verzamelt ze ook we ook wat van de schoenen. Ja, spijt. dat is ook allemaal tweedehands, ofzo, of zo. Uh, ik krijg het van Magnus inderdaad. Maar om te dragen ook? Ja, ja, ja, die draag ik allemaal. Het is alleen maar mijn maat wat daarin ligt, hoor. Nou, dan kan je in ieder geval vooruit. Uh, ja. Maar het is wel allemaal uitspul. Dus het is... Uh, ik, ben, ik heb ze ook echt wel nodig, al die paren. Oh ja, we zitten er zo doorheen. Ja. Vocht en koude hebben zich ongehinderd... 15 jaar lang in de muren van het lokaal kunnen nestelen. Waar vroeger de bureaus van de typistes hebben gestaan... staat nu een lange houten tafel met telefoon, asbak en twee stoelen. Tegen een beschimmelde muur staat een onwaarschijnlijk groot bed met in het midden een onverstoorbaar ineengerolde poes. De aan ontberingen blootgestelde muren tonen zwart-wit foto's. Een veel te klein zwart potkacheltje... staat optimistisch te wachten op de stapel hout die ernaast ligt. Een tussenwand met kleine ramen en een deur... sluit een hoek van de ruimte af. Ooit het kennelijke domein van een afdelingshoofd... met het uitzicht op de typistes. Een archaïs klerkendecor dat zijn sporen niet liet uitwissen door de nieuwe gebruiker. Maar, de, zeg maar dit was vroeger dan kantoor. Dus je moet je beseffen dat het hele pand was uh, kantoorruimte... en dat is zo door de jaren heen verbouwd tot woonruimtes. En dit waren dan van die grote zalen. In feite was de Kamer van Magnus ook zo, maar daar hebben we dus al een muur tussen gebouwd. Ja. Uh, dit is dan het hok van de chef, waar ja. die in zijn glazen hokje overzicht had over zijn hele afdeling. Ja, hier zaten ze te typen en te ja. doen. En hier in het hok? Ja, in het hok. Dit is de kamer van Kim. Kim die woont... Uh, die twee... woont in jouw kamer dus? Die woont twee dagen in de week bij mij. Dus, ze is nu vijftien. Uh, Ik zorg al uh, een jaar of uh, zes voor haar. Twee dagen in de week. Dat is een beetje voortvloeisel uit de woongroep die we toen hadden. Toen woonden we nog met een uh, aantal moeders met kinderen... die het wel prettig vonden om de zorg te delen. En... Uh, dat was gewoon hartstikke leuk. Dus ik ben daarmee begonnen. En dat, uh, dat is gewoon een uh, hele uh, ja, goede band geworden. Ja, dus dat, dat meisje, Kim dus, die slaapt hier bij jou twee keer in de week? Ja, en voor de rest woont ze bij haar moeder. Die woont alleen. Die woont ergens anders hier in de stad. Maar hoe gaat het leven verder als jij geen woongroep, krakenpand, commune meer hebt? Als dit ophoudt te bestaan? Ja, maar dat is negen jaar van je leven. Uh, ik, ik zie in de toekomst... Uh, ik kan zo ook ergens anders leven. En het kan, ik kan, ik ja, kan maar dat me... kan natuurlijk niet overal, hè? Hmm? Dat kan natuurlijk niet overal. Nou, als je met een groep mensen bent die dat uh, samen willen afdwingen... Ja. kan dat. Uh, ik, uh, ik uh, elders mensen... iets kraken, bij wijze van spreken. Ja, ik ken bijvoorbeeld vrienden in Spanje... die hebben daar een dorpje gekraakt... en die zijn daar een alternatieve... Uh, uh, ja, manier van leven daar gaan opbouwen. Dus die verbouwen hun eigen groenten... Uh, hebben zelf windmolens gebouwd voor hun energie. En, nou dat, zo zou ik uh, kunnen leven. Maar op dit moment ben ik gewoon te zeer gebonden aan Nederland. En vind ik het hier te interessant. En heb ik te veel vrienden hier om, uh, om, om voor zoiets te kiezen. Maar dat zou ik me op zich kunnen voorstellen. Ik kan me ook voorstellen dat ik hier, hierna misschien uh, ervoor kies uh, om, uh, om van individu individuele te gaan wonen, omdat ik me bijvoorbeeld puur richt op één project, bijvoorbeeld fotografie. Dat daar... noem je een project. Wat ja, ik, ja. ik denk dat mijn leven vol zit met projecten. De Blauwe Aanslag is ook een project. Jouw project? Nou, ons project. Het ja. is een project van honderden mensen. Mensen komen, mensen gaan. Mensen die wonen hier niet, maar die werken hier wel. En wat is het doel van dat project? Het doel van dit project is... Uh, alternatieve manieren van wonen en werken te, te ontwikkelen. En uh, daarbij ook een soort uh, ja, maatschappijbewuste houding innemen. En maatschappij kritisch. Want zoals wij nu op dit moment met onze wereld omgaan... Uh, Steven, af naar de, naar de afgrond. Ik denk dat we... een zeg maar, maatschappij gebaseerd op economische groei... En, uh, en maar consumeren... en maar consumeren... dat dat uh, uiteindelijk goed fout gaat... voor zowel de mensen op deze wereld als uh, de wereld zelf. En als je kijkt hoe de verhoudingen liggen... hoe, ja, hoe weinig mensen welvaart in welvaart leven... en hoeveel mensen in armoede... dan denk ik dat we toch eens heel wat uh, kritischer... met uh, ons leven moeten omgaan. En vandaaruit. Woon ik hier en van daaruit kan ik dus meer op eigen voorwaarden met eigen ideeën vormgeven aan initiatieven. Nu heb, zo heb je geen last van je geweten? Ik heb hier wel de, Dus wat dat betreft is het hier niet zoveel anders als de maatschappij. Want dat, zoveel moet ook niet pretenderen. Maar het is, het is, hier zijn wel de mogelijkheden om op je eigen manier daarmee te knokken en te worstelen en daar ja, vorm aan het te het geven. Het komt wel omdat de maatschappij het je toestaat. Dit. Ja. Kraken, nou, en hier zitten, want... Het is niet alleen dat het wordt gedoogd, dat klopt. En uh, een volgende stap is misschien dat we dit pand gaan aankopen, zodat we geheel onafhankelijk van. Uh... Zo. Dan ga je toch al aardig meedoen op die markt. Op een bepaalde manier uh, ga, een... ga je inderdaad uh, concessies ja. doen. Het zal wel een aardig aankoopbedrag zijn voor zo'n enorme lel. Nou. De straat. De pier die kost ook een gulden. Ja, op die manier. Onder een aantal voorwaarden. En uh, de gemeente die is verantwoordelijk voor het verloederen van dit pand. Of het Rijk daarvoor. En als wij hier op uh, onderdak kunnen bieden aan een heleboel groeperingen... die uh, een plaats in de stad uh, nodig hebben... dan uh, denk ik dat de gemeente... Ja, ik denk dat we wat dat betreft een hele belangrijke functie ver vervullen... En dat, dat mag wel op de een of andere manier gehonoreerd worden. En als we... Kijk, er zullen natuurlijk voorwaarden aan verbonden worden... wat betreft garanties of wat betreft onderhoudsnormen of dat soort zaken. Nou, daar valt over te praten. Maar als de inhoud van het pand op onze eigen wijze vormgegeven kan worden... dan denk ik dat het de moeite waard is om dit pand bijvoorbeeld aan te kopen. En in die zin ook onafhankelijk te draaien van de gemeente. Wat ga je nou doen? Ik ga even bellen. Ik uh, bel even Karen op, misschien kunnen we even bij haar langs gaan. Zij uh, woont alleen met de... Uh, Zij woont dus niet in de groep. Maar ze is moeder van een uh, baby van... Uh, Hoe oud is die baby inmiddels? Een jaar? En... Uh, nou, dat is dus weer een hele andere manier van wonen in, in de aanslag. Dus dat is misschien ook wel interessant. Ik ga even kijken of ze thuis is. Het is wel de derde. En je hebt nogal een zware apparatuur, dus misschien uh, is het overbodig. Oh, Ik zal even kijken of ze er is. Wel makkelijk, hè, telefoon. Ja. Hoi, Kajan, met Joris. Hé, hey, um, ben jij nu thuis? En ben je druk bezig? Nicky is net aangekomen. Um, nou, uh, iemand van de radio is hier. En die, uh, misschien is het wel leuk om uh, even langs te komen... Komt dat uit? Ja, bij jou? Vind je dat niet vervelend? Is dat niet te druk? Nee, is geen probleem. Nou, komen we eraan. Tot zo. Nou heb je dus naar een bovenverdieping gebeld? Of naar de derde ja? heb ik gebeld, ja. Dat is toch de, wel ongelooflijk? Die PTT, die zit er niet mee dat jullie kraken. Nee, waarom ja. zouden ze zo lang niet die rekening maar betalen? Ja. Dat bedoel ik dus. Maar ja goed, wat is kraken? Ja, je kan wel zeggen dat dit pand Het is gekraakt, maar het is wel door de gemeente al 14 jaar lang gedoogd. We hebben een intentieovereenkomst zelfs met de gemeente, waarin beide partijen zich uitspreken voor het streven naar het behoud van dit pand. Oh, pas maar op dat je geen huur moet gaan betalen. Nou, we lopen ja. nu dus het eigenlijke pand in, hè? Dit is dit is de uitbouw. Dit is het oudste gedeelte van het pand. We gaan dus nu helemaal naar de derde. Oké. Okay. Oh. Ja, we zijn op de derde. Ja, ik merk. Het. Oh, wat ik je even wil laten zien. Ja? Het mooiste bad van Den Haag. Nee toch? Kijk. Nieuw bestuif. Stitterend. Nou. Dit is een bad dat hebben we verhoogd. Ja. Aan de ramen. Dus je kan hier op, op de derde vertipping zitten vrij hoog. heb je uitzicht over de binnenstad. Even kijken. Dus kan je Riant baden. Ja. God. Oh, dat is jouw dak. Ja, dit is dus uh, dat noodgebouw, de uitbouw. En dat is het tuinhuis. Een heel groot gebouw is dat. Hè? De uitbouw, ja. Dat is, uh, nou, zeg eens gauw. Nee, nou, het is 14 bij 14. Dus op zich valt het nog mee. 14 meter, maar? Ja, mijn kamer waar we net in stonden, die is... Uh, 9 bij 10,5. Nou, de Haagse toren. Nee, wacht even. Nee, ik. Is mij, nee, het is, het is inderdaad veel meer. Ja, dat kan geen nee, 40 meter. Het is inderdaad 20 bij 20 ja. of. Minstens. Ja, nee, sorry, dat klopt. Een hoop okay. schoorstenen. Die staan dus aangesloten op al die houtkacheltjes. Ja, ja al die schoorstenen hebben we zelf gemaakt. Want, ja, uh, vroeger het. was die centrale verwarming. Maar toen we dit pand uh, kraakten toen. Uh, dat het Rijk was zo vriendelijk geweest om de hele installatie kapot te slaan. Anti-kraak maken heet dat. Ook al het sanitair hadden ze kapot gemaakt. Dus dat hebben we allemaal opnieuw moeten aanleggen. Dus vandaar dat we nu allemaal ook zelf schoorstenen hebben gemaakt voor olie. Dan wel houtkachels. Goed, en een bad op een meter of anderhalf hoog. Ja, met prachtig uitzicht over de binnenstad. Wel gevaarlijk voor kinderen, maar goed. Nou, hoor. Nee? Als je er maar bij blijft. Als het maar bijblijft. Een wasmachine. Wat een luxe. Ja. Dit is Karins keuken. Karin woont dus alleen. Mooi. Met het uh, kind. Ja, dus, die dus die heeft ook de... haar eigen keuken. Hallo. Yo. Die staat Karin. Dag Karin. Je ja. staat op de deur dus. Oh, ja, dat is een mooie, mooie ruimte ook. Leuk dat uitzicht. Ook helemaal niet slecht. Dit is uh, Ernst. Het is Hoi. Hoi. Ik kan je geen hand geven. <lacht> nou, symbolisch dan maar. Ja, ik kan je microfoon geven. En dit is Nicky. <lacht> is Nicky. Nicky is pas een jaar of zo, hè? Uh, 14 maanden. Ja. Ik weet het. Hè? Ik kan pas een paar verstaanbare woorden spreken. Dus ik weet niet of een interview met Nicky zo uh, handig is. Ja. Maar dit is een hele mooie ruimte. Dit is een, een voorbeeld van hoe je het hier kunt maken, dus. ja. Ja, als je ja. een kind hebt, dan moet je natuurlijk alles een beetje schoon en netjes houden. Dus misschien dat dit uh, daarom ook wel zo is. Nou. Het is uh, lekker een lichte kamer en het is heel uh, mooi opgeknapt door uh, voorafgaande bewoonsters. Maar jij hebt ook een andere stijl. Dus ik, ik, ik, ik, kijk, geloof jij, jij, hebt, bijvoorbeeld toen je beneden woonde, heb je ook je kamer helemaal geschilderd. Ja. Dat, uh, daar heb, daar maak ik nooit tijd voor. Nee, dat is waar. Maar jij bouwt weer allemaal hokken er extra erin. Ja. Ah, Joris heeft ook de grootste kamer van het huis een beetje. Dus dat ja. scheelt wel eens een beetje een balzaal. Putje putje. Maar uh, dat bevalt wel zeker hier, zo'n uh, zo ruimte? Ja, zeker wel. Ja, Dat is het voordeel van hier in huis wonen. Dat je heel veel mogelijkheden hebt. Uh, zelfs als je hele vreemde verbouwingen zou willen doen. Niemand verwacht dat je het daarna in de oude staat weer terugbrengt. Of zo. Je kan echt allerlei uh, dingen verzinnen. Je kan heel creatief bezig zijn met je ruimte. Dat heb ik dus niet gedaan. Het is hier vrij uh, traditioneel. Heel netjes eigenlijk. Ja. Voor een kraakplant dan. Hè? Ja, maar je hebt een kind. Uh, ja. Hoe zit het nou met verwarming hier? Ik zie hier een kachel ik staan. Ik heb een oliekachel. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja. Ja, sta je ja. niet eens bij stil hè, eigenlijk? We hebben ook uh, petroleumverkoop in huis. Dan kopen we duizend liter in. Dan wordt het ook uh, betaalbaarder. En uh, we hebben, binnenhuis hebben we ook een uh, aantal mensen die dan uh, die olie weer uh, verder distribueren. Dus gewoon olieverkoop in huis. Maar jullie zijn allemaal hele grote, een hele grote voordeurdeler, denk ik. Op een bepaalde manier wel. Nou, ik heb een eigen keuken. Alleen de badkamer die deel ik dan met anderen. Ja, Ik bedoel het meer economisch dan hè? Nou ja, het is, met meer mensen maak je het natuurlijk veel meer mogelijk. Maar we hebben natuurlijk allemaal uh, onze, onze gebruikelijke lasten. Van, uh, van, van gas tot uh, verwarming. Bedoel, daar moet iedereen zelf voor zorgen. Het is niet zo dat uh, ik altijd maar bij haar op de kamer kruip omdat zij lekker de kachel aan heeft. Dat zou veel te gezellig zijn. Nee, maar voordelen. De mensen met een uitkering of iets dergelijks, die, die krijgen daar wel last mee natuurlijk. Nee hoor, juist omdat we allemaal zelf onze eigen voorziening hebben. Dat, Dat weten ze dus ook bij de sociale dienst. Krijgen we dus geen kraakerskortingen? Want ja, zeg maar, uh, het wordt al heel makkelijk gedacht dat als je in een kraakpand woont, dat je daar geen uh, woonlast hebt. Maar juist omdat je zelf verantwoordelijk bent voor het uh, onderhoud van je pand, dat je zelf uh, verantwoordelijk bent voor je eigen voorzieningen, betaal je wel degelijk huur en betaal je ook wel degelijk uh, je vaste lasten. Hoeveel huur betaal je? Uh, ik betaal, uh, kijk hoor, bijna 200 gulden of zoiets. Maar in de winter bijvoorbeeld dan uh, heb je veel meer kosten aan olie dan zeker toen ze nog een klein babytje was vorige winter. Toen heb ik al 40 gulden per week verstookt in olie. En uh, ja bijvoorbeeld verbouwingen dat, dat heb je natuurlijk met zo'n enorm pand. Dat je veel meer kosten hebt aan het opknoppen en zo. Dus uh, ja, als je een houtkogel hebt heb je, heb je bijvoorbeeld minder kosten in de winter. Maar dat is heel arbeidsintensief. Dat is echt, daar ben je dag en nacht mee bezig met de houtzaag en zo. Het is ook wel iets romantisch hoor, met zo'n kettingzaag, je balken te lijf gaan en dan heb je weer een lekker voorraadje hout. En een houtkachel, ja, daar ga je echt van houden. Die, ik heb in mijn vorige kamer een houtkachel gehad, die mis ik nog steeds een beetje. Maar ja, als je een kind hebt, je kan niet de hele tijd maar in de weer blijven sjouwen met hout, dus als je elke keer dat kind uh, dan weer alleen moet laten. Dus maar je bent, nu... ben je overtuigd, kraakster? Want, of, of hoe zit dat? Want waarom, <lacht> waarom, waarom hoe kom je hier terecht? Uh, nou, ik ben niet iemand die alle ontruimingen afloopt. Dus wat dat betreft beschouw ik mezelf niet als echte kraakster. Dus alleen het wonen in een kraakband maakt je ook niet echt tot een kraker. Van. Maar ik ben wel hier komen wonen omdat het meeste past bij mijn ideeën. Karin is kaal. Haar zwarte nagellak steekt af tegen de traditioneel ingerichte kamer... met uitzicht op de daken. De muren wit en een keurig bankstel. In de hoek een box voor de 14 maanden oude peuter. Alleen een paspop met heksenkostuum... en een foto van de skinhead-vader aan de muur... verwijzen naar een alternatief bestaan in een kinderloos verleden. Karen haast zich haar bezoekers die zich immers keurig telefonisch hebben aangekondigd thee te serveren. Ja, ja dit is echt uh, mijn favoriete pand gewoon. Ik, ik hou van de blauwe aanslag. De kleinschaligheid, weet je wel, waardoor je... Oh jee, er komt iemand. Ja, binnen. Hoi. Ja, die jongen heeft veel komt nu een bewoner binnen van een andere verdieping. Dat gaan we gaan, kijk. Ik heb hier de huiskas, dus er komt altijd iemand binnen om iets te betalen of om geld te vragen. Kom je hier betalen. De huiskas, wat is dat? Leg eens uit. Uh, nou ja, we hebben natuurlijk uh, inkomsten uit de huur. Want we zijn een vereniging, we betalen dan allemaal huur aan de vereniging. En uh, dat is 15% <laughs> van ons inkomen. En de huur gaat in een pot en daar worden allerlei dingen van betaald. Bijvoorbeeld elektriciteit is gezamenlijk. En uh, vroeger was ook altijd een actiepot. Dus als er uh, goede doelen waren, dan gaven we elke maand er geld aan. Dat is nu een beetje ingezakt, maar dat hopen we toch wel weer in te voeren. En uh, bouwmaterialen kopen voor het opknappen van de buitenkant en dergelijke. Dat wordt ook allemaal uit de huiskas betaald. Jij komt de huiskas spekken. Ik kom de huiskas spekken, ja. <laughs> dat is een goede ontwikkeling. Wat wil jij zeggen? Ja, je bent van de concurrent van Radio Tonka. Oh ja, een illegale radiozender. Een illegale vrije radiozender in Den Haag. Ja. Ja. Ik betaal twee maanden nu. Dus dat is honderd. vijftig procent van... Uh... Ik moet nog gaan rekenen, ook zeg. Ik. <laughs> nee, dat, dat, dan zijn de mensen van die financiën. Laat die die maar gaan rekenen. Ik oh, Ik ben, ja, ben overal goed in, behalve in de rekenen. Maar ik ja. heb gelukkig een rekenmachientje. Ik had namelijk een huurachterstand en daarom betaal ik... Uh, Twee maanden per maand af. Ja. Het is wat. Dat krijg je huurachterstand. Krijg je ook nog? Wat, wat zijn de maatregelen? Worden die dan het pand uitgezet? Nou, het is. Uh, uh, wat, wat op papier staat. Is, uh, wat in de huisregel staat. Is dat je. Na, als je drie maanden huurachterstand hebt. Dan word je op de vergadering geroepen. om even te uit te komen leggen. waarom je drie maanden huurachterstand hebt. Uh, kom je niet en het gaat gewoon zo lekker door. dan uh, krijg je nog een keer een waarschuwing. van als je niet komt uitleggen en geen maatregelen treft... dan uh, kan je ge ja, gedreigd worden met uitzetting. Laat je helemaal niks van je horen. En laat je gewoon de boel de boel. En je huurachterstand blijft gewoon... Uh... Oplopen, dan heb je een grote kans om echt daadwerkelijk het huis uit te worden gezet. Ik bedoel, eh, kraakpand, men zegt altijd van ja, dat is allemaal een hele vrije wereld en alle, je mag alles doen en laten wat je wil, maar we zijn ook maar een weerspiegeling van de maatschappij met onze problemen en uh, menselijke heden. Ik heb persoonlijk heel mooi stukje dit. <tied> <tied> Dat was uh, diep in de nacht, ochtends vroeg. Dat is allemaal improvisaties. We doen niet aan vaste nummers. Dat is, uh, dit is echt pure muziek, komt gelijk uit ons, uit ons. Weet je niet over nagedacht. Puur. Wat ga je nou doen met een uh, heel klein viooltje? Wat is dat? Dat is een heel mooi ding. Dat is uh, een viooltje van het Waterloopplein. Daar kom ik dat tegen. Dat had ik net uh, mijn uitkering binnen. Doen halen een blank kop. nee ja heb jij een uitkering uh, die zal op <laughs> nee maar <laughs> <lacht> Heb je recht op een uitkering, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, Pas ja. Dat ja, ja. ja. ja. ja. is Halle de meeste van. kunstenaars in Nederland. Ja, want, uh, we kunnen, uh, als we willen optreden, we, we moeten ook af en toe ons ei kwijt of zo. Anders worden we gefrustreerd. Uh, maar dan moeten we meestal zelf organiseren. Ook wel meestal in kraakpanden, want uh, je hebt hier... Uh, je hebt hier Paard en zo, een koor zo, maar alleen, maar alleen maar dingen waar we niet van houden komen daar. Af en toe komt een leuke band, maar als echt een beetje een mooie cultuur willen hebben, moeten we het zelf maken, weet je. En zelf, eh, organi zelf concepten organiseren en, eh, hier en daar. Verdien je en, daar nog wat mee? Mm, nee, nee, Een ja. beetje. Uh, uh, ja, niet in geld of zo, maar. wel ja, iets van. Uh... dan hoor ik het bandje weer terug en zo. En dan, ja, weer een opname erbij. Dan ga ik heel voldaan op die bank zitten daar. En... Hij verdient hij... mee in zijn He? ontwikkeling. Ja, ja, ja, ja. Dat is zijn Mijn zin vond het bestaan, weet je. Muziek maken gaat hem en uh, alle soorten klanken. Een uh, stukje viool spelen. Ik zal meespelen met. Jammer dat ik niet kan verstaan. in de blauwe aanslag we hebben hier van alles ja, een gasmasker ook zie ik een gasmasker ook Ja. het is praktisch een attribuut in ieder, ieders kamer, je hebt er ook al eentje gezien bij Magnus ja. bijna overal heb je die dingen wel traangas, je ja. weet maar nooit we weten we het. Het ja, maar zou het ook werken dan? Huh? zou het werken, dat ding? het ziet er nog wel oud uit ja, ja, ja. Ja. Ja, jullie verwachten wel dat je hier een keer aan het gas moet ik verwacht wel dat, dat, uh, ja, dat het hier wel. Uh, ja, denk ik wel. We gaan hier gewoon niet weg, weet je. Het We moeten echt aan ons oren naar buiten gesleept worden, denk ik. Zo denkt iedereen erover. We uh, hebben hier sowieso al misschien wel 3000 mensen gewonnen, zo die uh, 14 jaar. En uh, ik kan je zeggen, niemand is er blij mee, gewoon uh, wat ze van plan zijn, maar de gemeente met sloop. Nee. Ah, mag ik uh, even storen? Nee. Volgens mij zou jij het dak op gaan met pa om uh, schoorsteen te maken. Ja. We maar... zitten nou op jou te wachten natuurlijk. Oh. Ik hoor weggeroepen helaas. Ik zou graag wat verder spelen. Maar uh, schoorsteen wacht. We hebben een paar die moet is in een de beetje op ziek. Paar is een beetje ziek en uh, weet ik het. als op. of Hans in het tuinhuis al is. Um, tuinhuis is dus het andere gebouwtje op het binnenterrein. Ik heb hier vroeger boven gewoond, toen ik nog uh, hier net kwam wonen, heb ik in mijn uppie gewoond. Wonen in je eentje in de blauwe aanslag is toch maar alleen, dus vandaar dat ik uiteindelijk uh, toen de ruimte kwam in een groep ben gaan wonen. Het tuinhuis is oorspronkelijk het oude koetshuis. Het is een klein gebouwtje op het binnenterrein. Vroeger was dit een, een landhuis. Uh, dit is al vele malen verbouwd. Dit gedeelte van het pand dit, dit, uh, dit gedeelte is zeg maar, nou, 50 meter lang met een hoek. En vroeger was dit een uh, oud landhuis, daarna werd het porseleinfabriek... daarna werd het postcheck en girodienst en daarna werd het, het uh, landelijke uh, belastingkantoor. Maar in het, ten tijde van uh, het landhuis was er een poort hier... waardoor de, de koetsen die kwamen hier dan binnenrijden. En dan konden de paarden hier in dit koetsenhuis... Konden ze Eten gaan krijgen. Ook dit huisje is inmiddels wel verbouwd. Hangt er daarom ook een doodshoofd van een, wat is het, een hert, een schaap? Een eenhoorn lijkt het wel, maar dat kan niet. Ik denk dat het een schaap is. Ja, met één nee. hoorn. Nou, volgens mij moeten we dat even aan Hans vragen oh. waarom die doodshoofd er hangt. Ik Kom, hoop eens. dat Hans thuis is. Dag Hans. Hi. Hoe gaat het met je? Terwijl Magnus buiten geheimzinnige voorwerpen... uit een berg schijnbaar afval trekt, ruimt Hans de tafel af. Dochtertje Lotte is zojuist uit school gekomen... en heeft onmiskenbaar boterhammen met hagelslag gegeten. Een kachel, uit grootmoeders interieur ontvreemd... zorgt voor een aangename temperatuur in het knus ingerichte huisje... waar Hans de kruimels uit de tafellaken schudt. Hans, een kaarsrechte blonde dertiger leeft duurzaam gescheiden. Na zijn woelige jaren zeventig is hij nu zijn wilde haren aan het verliezen. Het idyllische huisje steekt kwetsbaar af... tegen de robuuste betonnen blauwe aanslag. Jij woont hier dus met dochter Lief alleen, hè? Ja. Een mooie ruimte bij elkaar, toch ook? Ja, zeker. Beter dan het is... in het gebouw, tenminste. Ik heb jaren in het gebouw zelf gewoond. Maar eigenlijk sinds ik mijn dochter heb, woon ik liever in mijn eentje. Ja. Ja. Het, uh... Nou, in je eentje of niet, maar dit is een heel nou, afgeschermd ja. gedoe. Hè? Hier. Ja, het is, ik zeg altijd maar, het past als een handschoen. Het is heel klein, nou. maar net groot genoeg. Ja, het is één ruimte dit, hè? Een ja. keuken, ik zie daar een bed. Ik heb inderdaad uh, twee ruimtes. Eentje voor haar alleen en één dat keuken. Daar. Slaapkamer en zitkamer. Uh, tegelijk voor mezelf. Hm. En zelfs telefoon. Elektriciteit, ja, ja. verwarming. Voor Ongemakken voorzien. <laughs> ja, Nou, dat is in dit pand niet echt uh, heel gebruikelijk, toch? Nee, dat is wel zo. Ja. Wat is jouw taak hier binnen? Binnen de uh, groep? Binnen de binnen? aanslag? Nou, ik ben voornamelijk uh, met de tuin bezig. Nou, ja. Ja, dus je hebt al die prachtige uh, wilde duinlandschappen aangelegd? Ja. ja. Dat is een ja, heel nou, niet klus geweest. eentje, hoor. Oh. Ja, het is een heel klus geweest. Het was eerst een, een asfaltvlakte, hè? Ja, zie... Toen we hier kwamen, toen was het één uh, grote asfaltvlakte van 70 bij 30 meter. Waar de belastingdienst uh, de auto's parkeerde die geconfiskeerd waren. En wij hebben zo uh, door de, in de loop van de jaren al dat asfalt weggehaald. Op bergen gegooid, bedekt met, met zand. En uh, zo zijn dus een soort puinduinen ontstaan. En daarop hebben we vegetatie aangebracht. En het is nu een, uh, ja, ik mag wel zeggen, een veeldrug uh, duinlandschap geworden, ja. Van al dat asfalt. Ja, ja. ja, dat zit er allemaal nog onder. Ja. Ja. <laughs> maar uh, wat je ziet, is uh, ja, een soort uh, duinvegetatie. Inderdaad, zoals die hier uh, van nature ook voor zou kunnen komen. Op een, uh, op een, op een landschap met, met zand. Ja, dat is natuurlijk ook iets wat, wat je hier in Den Haag. Uh, wat vrij normaal is als, uh, als bodem. Hier in de buurt. Heb jij werk of doe je iets ja. buiten de aanslag? Ja, ik ben uh, wijkbeheerder in dit wijkje. Dat is een, een banenpoelbaan. Uh, dat wil zeggen dat ik uh, dus uh, grotendeels door het Rijk betaald word... uit allerlei subsidies. En daarnaast ben ik ook nog huismeester van een, uh, ook een wooncomplex als dit. Maar dan uh, al wat langer niet gekraakt... maar uh, als geheel uh, gehuurd door een vereniging. Van een woningbouwvereniging. Heel netjes, zoals het hoort. Maar wat is dan het motief dat je hier woont? Alleen maar die, uh, die alternatieven? Kijk, ik woon hier al 13 jaar. Dus... Uh, uh, het, de, het eerste is, moet ik eerlijk bekennen, uh, gewenning, gewoonte. Uh, of trouw, kan je misschien ook zeggen. Trouw aan oude idealen. Dertien jaar geleden was, was de situatie natuurlijk heel anders. Hè. Voor mijzelf al, ik, uh, ik kwam hier wonen vanuit een. Um, een bezigheid in, het actie, uh, in de actiewereld. Ik zat toen in uh, atoomketen Nederland was ik mee bezig. En uh, basisgroepen tegen kernenergie en onkruid. En, uh, mijn leven was, was voor een groot deel actievoeren op dat moment. En toen hoorde ik dat dit gekraakt was. Net. En toen ben ik hierheen gegaan. Vooral meteen omdat ik verliefd was op de tuin. Dat was toen al een enorme uh, hobby van me. En ik ben hier al die jaren blijven hangen, hoewel mijn eigen interesses en, en hobby's en, en bezigheden uh, erg veranderd zijn in die dertien jaar. Ik uh, doe nauwelijks meer mee aan allerlei acties. Ik uh, richt me veel op mijn kind. Ik ben alleenstaande vader ik voed in mijn eentje mijn dochter op, praktisch. In de ogen van destijds ben je wat burgerlijk geworden. Oh ja, dat zou je best wel mogen noemen, ja. ja. ja. Maar het kan hier heel goed. Ja hoor. Oh, het levert best ook af en toe wat wrijvingen op... tussen al die verschillende soorten mensen die hier wonen. Maar dat is denk ik... En is het jou een burgermannetje? Nou, dat wordt niet zo in mijn gezicht nou, ja, goed. Nee. <laughs> Maar daar komt het op neer. En ze komen hier ook graag af en toe in de winter lekker warm zitten... Ja. en naar de televisie kijken. <laughs> ja. Nee, ik geloof niet dat het allemaal meer zo op het scherp van de snede gaat. Eigenlijk. Nee, maar je hebt een baan, en een behoorlijke geloof ik. Nou je hebt ja. Een kind. Ja. Nou, dat past niet echt in de sfeer van ja, sommigen. Het is ook niet allemaal natuurlijk... Nee, nee dat, dat is waar. Maar mensen veroordelen elkaar hier niet zo daar, op, dat, op dat punt, geloof ik. Men leeft naast elkaar en heeft inderdaad totaal verschillende interesses en leefgewoontes. Maar dat mag, heb jij nou niet zolang je maar iets bijdraagt aan het, aan het gemeenschappelijke. Hè? Maar heb jij nou niet een soort uh, meerwaarde in dat gevecht wat er is om zo'n gebouw te behouden door je job... Uh, nou, ik kan, wat ik wel kan doen... ik heb heel veel contacten in de buurt met, met buurtbewoners. En ook in uh, commissies waar ook de gemeente wel in zit. En daarin zeg ik natuurlijk het mijne... over uh, de speeltuin Blauwe Aanslag... waarvan ik vind dat die de moeite waard is om te blijven bestaan. Voor, uh, vooral voor jongere mensen dan ik, hoor moet ik zeggen. Ik ben ook al een tijd bezig om uh, uh, zoiets als de Blauwe Aanslag... maar dan iets meer... Um, burgerlijk, laten we het maar inderdaad... dat woord weer gebruiken, op te zetten... hier in de buurt. En zo gauw dat klaar is, ga ik daarheen verhuizen. Met subsidies en al dergelijke? Met, en legaal ja, normaal huur betalen. En, uh, ja. Ecologisch wonen, gebouwd, wonen. dat wel. Er ja. blijft iets alternatiefs aan zitten. Ja, ja. Ja. Maar ja, het, het is toch ook het oude commune-idee? Uh, ja, nou, ik ben nooit zo'n communaar geweest, hoor. Het, uh, ik heb wel degelijk uh, ook inderdaad... in groepen gewoond hier, maar... Uh, echt communes van alles samen delen en uh, geen deuren en zo. Dat, nee, dat is nooit, uh, nooit mijn ideaal geweest. En uh, dat, dat geeft ook al wel aan dat al die tijd dat de aanslag bestaat... er altijd ruimte is geweest voor allerlei verschillende soorten van wonen, uh, bezig zijn, werken. Ik bedoel, in het begin herinner ik me, 13 jaar geleden woonden we hier ook met uh, uh, woongroepen... die inderdaad nauwelijks deuren hadden of als ze die al hadden, dan mochten ze nooit op slot. En andere... Verdiepingen waar de mensen allemaal werk hadden. Als uh, toneelinspetient of, uh, weet ik veel, uh, muzikant... of uh, dat soort dingen, allerlei creatieve beroepen voornamelijk. Uh, die zaten hier ook. En uh, ja, zo is het altijd gebleven. Kim, een magere blonde puber in een onbestemde slobbertrui... is vandaag een beetje stilletjes. Haar trouwe rat Broccoli is pas overleden aan een kankergezwel in zijn lies. Op school heeft zij alleen wat voor zich uit zitten staren. Ze is vanmorgen van huis gegaan om er pas zaterdag weer terug te keren. Vandaag slaapt ze bij Joris in de blauwe aanslag. We komen haar overal in het pand tegen. Morgen gaat ze voor het eerst werken als zaterdaghulp in een winkel. De blauwe aanslag staat als een gigantische zwarte muur in de nacht. Het is tijd om Kim naar bed te brengen. Je alles? Ik heb je alles? Ga je maar uh, omkleien. Ik heb het raampje in haar kamer, wat kapot is, nog niet gemaakt. Dus het is nog een beetje koud daar. Vandaar dat Kim vanavond nog in het grote bed slaapt. Nou, mijn bed is wel zo groot dat ik we eigenlijk met z'n vijf in kunnen slapen. Dus dat is eigenlijk wel gezellig. Het is hier vrij stil nu, hè? Zo midden in de nacht of laat op de avond. Ja. Valt mee? Nou... Zo zou zijn mijn buren wel gewend dat op donderdag en vrijdag Kim hier slaapt. En Kim gaat meestal wat vroeg in de bed. Dus daar houden ze wel vaak rekening mee. Maar pa, mijn bovenbuurvrouw, die bevindt zich op dit moment op zolder. Daar is uh, wat uh, tekeningen aan het maken van beelden die ze misschien wil maken voor de buitengevel. Dus het is nu rustig hier in de uitbouw. Mijn buren die zijn weg. Als je nou die mensen moet typeren allemaal. Die hier in dat gebouw, uh, dat enorme... In mensen, krakersbolwerk, rondwandelen, zo op dit tijdstip. Wat zijn het nou allemaal voor mensen? Oh, dat valt niet te typeren. Het zijn gewoon hele verschillende mensen. variërend van friks tot uh, hele gewone mensen. Maar het, het zijn grotendeels toch wel jongere mensen, in ieder geval. En het zijn mensen die allemaal toch wel een sterke behoefte hebben aan vrijheid, of in ieder geval een... Uh, ja, op een eigen manier hun leven kunnen bepalen, indelen. En dat zijn vaak levens die niet zozeer uh, gebonden zijn aan uh, vaste tijden. Maar de ene die leeft uh, de ene keer tot vier uur s'nachts, vijf uur s'nachts. De ander die, uh, die heeft dan weer even een baan en die gaat dan weer vroeg naar bed. Maar het is dus heel variërend, heel wisselend, heel chaotisch ook. Af en toe is het een enorm zootje. Dat is dus ook waarom ik hier uh, het zo naar mijn zin heb... Dat ik hier echt van die dingen tegenkom... die ik uit mezelf nooit zou verzinnen. Maar die hier gewoon gebeuren. Zoals je relatie met Kim? Zoals mijn relatie met Kim. Zoals even bij Belg op bezoek. Ja. Die dan gelijk een hele performance geeft. Of, Is er ja. nog leven na de blauwe aanslag? Er is altijd leven naar het blauw aanzicht. Uh, het pand houdt deze groep mensen en deze groep activiteiten bij elkaar. En is daarom zo belangrijk en daarom zo uniek. Maar de motivatie en de inspiratie... het idealisme van de mensen en de activiteiten zelf... die uh, verdwijnt niet met het verdwijnen van dit pand. Dat gaat natuurlijk door. Maar het zijn altijd wisselende vormen waarin zich dat manifesteert. En ik vind dit pand belangrijk omdat het tussen een goede goede mix is van wonen en werken en dat het belangrijk is voor deze stad maar als dit pand uh, gesloopt wordt dan uh, vind ik wel ergens anders weer een plek waar we op onze eigen manier uh, onze eigen levensvorm willen geven dat verdwijnt niet Kim moet gaan slapen ja ik ga eventjes uh, naar de toe Je hebt in ieder gezelschap. Uh -huh. Ik ga dadelijk nog eventjes naar boven. Ik uh, denk dat ik nog wel een paar uurtjes weg ben. Uh -huh. En ik, uh, nou, nee, ik sta in ieder geval, dik morgenochtend met je op. Maar dat merken we wel. Dat lekker gaat vanzelf. Goed. Slap lekker. Uh -huh. En uh, tot morgenochtend. Uh -huh. Oké. Okay. Zal ik die lamp en die lamp ook aanlaten? Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Nou. Nee. morgen. Doei. Je hoorde de documentaire De Blauwe Aanslag... uitgezonden in Caro's Damocles in 1994. En tot zover het vierde uur van woord... Maar zometeen na het nieuws van 6 uur. Nog een uur woord tot 7 uur. En dan gaan we het hebben over piratenzenders. Tot zo.